Lotlewin met het NOS-journaal. Verspreid over tien steden zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om de evenementenbranche te steunen. De sector roept het kabinet op om de coronaregels voor festivals te versoepelen. De gemeente Amsterdam vond het op een gegeven moment te druk worden en riep mensen op om niet meer te komen. Volgens de organisatie waren er toen 80.000 mensen op de been. De gemeente houdt het op 35.000. Het CDA wil doorgaan met de formatieonderhandelingen. Partijleider Hoekstra zei op het partijcongres dat het CDA zich constructief blijft opstellen en regeringsverantwoordelijkheid wil nemen. De bijeenkomst was bedoeld om een streep te zetten onder een onrustige periode, met onder meer het vertrek van Kamerlid Pieter Omtzigt. De CDA-leden namen twee omstreden resoluties aan. Ze willen dat Hoekstra een breekpunt maakt van het leenstelsel voor studenten en dat het CDA zich sterk moet maken om Nederland IS-vrouwen en hun kinderen op te halen uit Syrië. In de VS wordt vandaag uitgebreid stilgestaan bij de aanslagen 20 jaar geleden op 11 september. De Amerikaanse president Biden bezoekt alle drie de steden die werden getroffen. En hij begon in New York met een minuut stilte. Verder werden tijdens de ceremonie de namen van de slachtoffers voorgelezen door de nabestaanden. Destijds vielen bijna 3000 doden. Max Verstappen heeft in Italië de pole position veroverd voor de race van morgen. Op het circuit van Monza wilde Verstappen zijn voorsprong uitbouwen in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. En het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden wat regen. De temperatuur daalt naar 12 tot 15 graden. Morgen lokaal nog een bui, maar ook kans op wat zon. En het wordt opnieuw een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.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 Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met, met Nu Entertainment for you. you've done before You know you got me on that string For just one touch I'd do about anything Fool me again It's a game. van Entertainment View CFM Soundcore op 106.904.5 op de kabel DHB Plus 6A en als je mee wil kijken in de studio dat kan zfmartisten.nl als je daar naartoe gaat dan uh, kan je en meeluisteren en of meeluisteren en kijken natuurlijk Janiva Magnus was dit en uh, Fool me again en uh, ja zoals beloofd we hebben iemand in de studio de Entertainment for You Zaterdaggast. gast. Ja, Patricia, fijn. Een hele goede uh, avond inmiddels. Ja, goede avond nu ja. inmiddels, ja. Goede reis wat hier naartoe. Absoluut. Ja, want ja. je, je komt helemaal uh, vanuit het Groningen. Absoluut, uit de stad. Ja, uh, dus, uh, niet, niet, uh, niet uh, uit de buurt waar uh, de bevingen plaatsvinden. Nee, nee, nee, daar hebben wij gelukkig geen last van. Uh, in gelukkig de stad, maar. He. Hey, um, ja, Stel je even zorgelijk, uh, voor de mensen thuis die. Uh, ja, nou, dat zal ik bij deze doen. Ik ben uh, Patricia Fricke. Ik ben uh, bijna 41. En uh, ja, zingen is mijn passie. En dan met name de jaren 60, 70. Daar ligt mijn uh, muzikale hart. En dit is mijn allereerste echte studio studiobezoek, CQ-interview. Ja. En ik vind het ontzettend leuk om hier te zijn. Leuk dat wij dat in ieder geval als eerste mogen absoluut, ja. aankondigen. Jullie hebben ja. de primeur. Ja. Hey, um, ja, we hadden het er net al even een heel klein beetje over. Uh, jij bent een uh, uh, ja, fan van de uh, soul, blues, jazz. Ja, dat vind ik uh, Motown inderdaad. Ja, de Motown inderdaad van de, de jaren 60 ja, 70. <laughs> ja, Ja, dat uh, kan ik me voorstellen. Is, het is goede muziek. Absoluut, ja. De platen, daar praten we over. Uh, Otis Reading. En uh, Steven Wonder natuurlijk ook uit die tijd. Uh, ja, Sam Cooke. Zo kennen we nog een heleboel oh, opnoemen. Prachtig. Ja. En, en dit was er eigenlijk ook zo'n eentje. Janiva Magnus. Uh, ik weet niet of je die kent. Ik ken dat wel, ja. ja. ja. En uh, Beth Hart. En uh, Bonemassa. Ja. Uh, ja. <laughs> okay. uh. Ja, nee. In ieder geval, uh, dat is jouw stoel. En uh, ja. ja, jij hebt een, uh, een single uitgebracht, uh, eigenlijk ook helemaal. van een zangeres ja. uit die tijd, ja. Edda klopt. James. Absoluut, En ja. uh, Edelest. Klopt. Ja, ik denk dat uh, de menig, menig mens van, uh, van onze leeftijd eigenlijk wel uh, weet wie dat is en het nummer kent. Want het is een, uh, ja, best een, een belangrijk, of tenminste belangrijk, een, een bekend nummer. Ja, het is een heel beladen nummer ook vooral. Ja. ja. Zeker. Hey, en uh, ja, hoe is het eigenlijk zo uh, ontstaan? Uh, ja, hoe ben je gaan zingen? Uh, wat was je passie, uh, tenminste, wat heeft jou daartoe gebracht? Ja, zingen doe ik natuurlijk al. Ja, klinkt heel cliché, maar mijn hele leven in principe. Maar het balletje is echt gaan rollen toen ik uh, op bezoek was bij een vriend van me. En die heeft uh, een nummer gegeven aan een uh, weer een, een kennis, zeg maar, van ons. Die, ook, uh, die is ook zanger. En die gaf mij weer het nummer van. Uh, de producer waar ik uh, de single heb opgenomen. Ook een uh, bekende zanger? Of, uh... Dat is uh, de heer Johnny Bach. Die heeft... Uh... Ja, die kennen we uit ja. Duitsland. Ja. Tenminste, die woont in Duitsland. Ja. Die heeft uh, heel veel Duitsstalige muziek uitgebracht. Heeft zelfs ook in Benidorm uh, veel opgetreden. En ook gewoond, geloof ik. Ja. En, uh, ja. ja, is, ja die ken uh... ik vrij goed. En we, we ja. zagen elkaar vaak wel in het horecawezen, waar hij ook wel optraat. Ja. En zo hebben we contact gekregen. En uh, toen gaf hij mij het uh, telefoonnummer van uh, Martin Sterk en uit Valtermond. En daar heb ik uh, de single opgenomen. Oké, okay. en uh, ja, na alle tevredenheid, denk ik zo. Absoluut, ja. We gaan hem lekker nog niet draaien. We houden het nog even in spanning. Oké, okay, prima. Ja, we gaan in ieder geval eentje van uh, Billy Ray Cyrus draaien. Ken je die ook? Of? Die ja. ken ik heel goed, ja. Dus, het is even net een andere kant op. maar Leuk. Een beetje country western. Ja, vind ik ook erg ja. leuk, ja. All she wanted was to be Someone she could call her own Love I knew I took for granted Until she walked out of my door. Too little, too late to say I'm sorry Cause she's not crying anymore She's not crying She ain't lonely Cyrus, and she's not crying anymore. Een heerlijke, ja, country. Lekker om op weg te dromen. Je kan het accepteren. Oh, absoluut. Ja hoor. Hey, ehm... Ja, ik ben helemaal vergeten je partner ook te zeggen. Van welkom in de studio. Ja, die is er ook bij. Ja, dat is de chauffeur neem mijn kamer. Ja. Ja, dacht ik al. Hé, ja, hoe zie jij het, uh, uh, de muziekwereld uh, voor je? Dat is een uh, hele goede vraag. Daar heb ik nooit zo goed over <laughs> nagedacht eigenlijk. Maar nou ja, hoe zie ik dat voor me? Nou, ja. Ik hoop in de toekomst uh, nou ja, nog veel meer muziek te gaan maken. En uh, daar heel veel mensen blij mee te gaan maken. Ja. En de, de muziekwereld zelf, ja, dat is nog een, een grote verrassing voor mij. Ja, want wil je ook in deze show blijven gaan, zeg maar? Ja, of? het liefste wel. Maar ik ben altijd wel bereid om uit mijn comfort zo te stappen. Dus wie weet wat er ooit nog gebeuren gaat. Ja, ja je weet nooit. Nederlandstalig nee, ook. ook. Ja, bijvoorbeeld, ja, ik bedoel, daar sta ik op zich uh, al voor open hoor. Dus, ik bedoel, uh, uh, ja. er zijn vele artiesten, Nederlandstalige artiesten, die altijd Engels zongen. Ja. En toch uh, eigenlijk een, een stap maken naar de andere kant. Klopt. En uh, ja, dus, dus ja, ik zeg altijd, zeg nooit nooit. Nee. En uh, ja, met andere woorden, jij wil er van leven. Het is wel mijn droom. Ja. Om daar ja, van, je, van je hobby je beroep uh, te gaan maken. Ja, hoe wil ik zou dat zijn? Fantastisch. O, ja, <laughs> ik bedoel, uh, daar gaan we allemaal voor eigenlijk. Ja. Hé, he. hey, en... Uh, nu heb je Adlust, uh, heb je uitgebracht. Uh, zit er nog meer in de, in de leiding? Uh, er staat nog wel meer op de, op de planning. Ja. Ik hoop uh, rond de feestdagen nog met een soort van kerstsingel te komen. Okay. En uh, hoe het in uh, 2022 gaat, dat uh, gaan we wel zien. Dat, dat ik... moeten we nog afwachten. Uh, in de... ieder geval met de kerstsingel is ook in de sfeer van uh, de jaren 60. Ik, ik ben nog aan het nadenken van welk nummer ik zal gaan doen. Maar ik wil wel een beetje in die richting gaan, ja, gaan als, als het denken. Als maar ja. geen Bing Crosby is. Die vind ik erg mooi, maar dat laat ja. ik lekker aan de beste man. Ja, uh... nou, goed, dus, dat nummer is natuurlijk al zo vaak gecoverd... dat, dat je denkt van, uh, ja, moet, dat, moet je dat nog wel doen? Nee, <lacht> of niet. Hey, uh, ja, ik heb hem eigenlijk klaarstaan, Het last. Mooi. En wil je eigenlijk daar nog iets aan toevoegen? Nou, ik hoop dat de mensen die nu meeluisteren, meekijken... er uh, van gaan genieten... Ik wens ze in ieder geval heel veel beluisterplezier mee. Zo is het in uh, ja, ik zou zeggen, de radio op 10. En gewoon luisteren. Want dat ja. klinkt goed. Heel mooi. Entertainment for you, in het hoofd, in het hart. Patricia Frequent was dit, At last. En ja, heerlijk nummer. Ja, om lekker bij weg te dromen zo in je luisteroel. Nou, dankjewel. En uh, we hebben het zonnetje vandaag er niet bij, maar nee. <laughs> helaas. Hé, hey, maar um, ja, je gaat dus in, uh, in, in deze uh, wereld, ga je door, zeg maar. Uh, ja, hoe, hoe zie je dat... Uh, hoe, hoe ga je dat uitbreiden? Nou, ik ga eerst uh, een beetje uh, brainstormen met, uh, nou, met de producer. zijn de tijd ga ik uh, even weer bij hem langs. En dan uh, gaan we het een en ander bespreken. En dan gaan we kijken wat er allemaal verder nog mogelijk is. En uh, daarbij... Uh, komt er uh, de, de, de gitarist op dit nummer... die wil ik ook nog even de credits geven. Dat is uh, Jan de Vrieze. Die, ja. uh, die helpt mij daar ook uh, heel goed bij. Ja. Dus uh, even een dikke shout-out van mijn kant... naar deze twee uh, heren toe. Bij deze? Absoluut. En uh, ja, dan gaan we met z'n drietjes uh, het een en ander uh, bespreken. En uh, ja, wat daaruit voortvloeit, well, we shall see. Ja, ik bedoel, uh, het, is, het is eventjes uh, eigenlijk uh, wat anders dan... Het standaard Nederlands natuurlijk. Ja. En, en, uh, ja. Er zijn eigenlijk weinig uh, nieuwe artiesten die uh, ja, richting de jaren 60, 70 gaan natuurlijk. En uh, ja, we hebben nog wel wat oude artiesten natuurlijk. Uh, nou ja, de Rolling Stones weet ik niet of ze doorgaan met de dire Straits en, en dat soort. Uh, ja. Ja, dat, dat, dat, ja, dat is toch ook een beetje rock and roll. Alleen uh, ja, ook een hoop, hoop oude nummers, een uh, hoop nieuwe nummers. Je, je, je hoort dat ze met de tijd meegaan natuurlijk. Ja, maar toch blijft er altijd wel een beetje dezelfde stijl in. Ja, en jij gaat dan eigenlijk weer een beetje terug de tijd in. Ja, klopt. En dat, uh, uh, ik heb er eentjes klaarstaan, Hero. Uh, ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Teddy Swims? Misschien als ik het hoor. De naam zeg maar zo nou, 1, 2, 3 niet, moet ik eerlijk nou, zeggen. Het is uh, ja, eigenlijk ook een, een, een nieuwe artiest in, uh, in de Amerikaanse uh, sfeer. En zijn nummer heet You Look So Good in Love. Oh, how you sparkle. Oh, how you shine. The flush on your cheeks is more than the wine. Must do something that I didn't do, whatever. from the sky Heerlijk nummer, uh, Teddy Swims en You Look So Good in Love. Ja, ik kan niet zo, dit is ook zo'n heerlijk nummer, de, hè, de nieuwe artiest en uh, ja, gewoon goed. Dit heerlijk, is, ja. Dit is ja, als je, als voor mij als je, als je helemaal dat, nieuw uh, maar helemaal top. Ik zou er gewoon uh, even googlen. Dat ga ik zeker <laughs> doen, oh, Echt wel. Hey, um, ja, want uh, dit soort muziek uh, zou je, uh, hey, wat, uh, dit is in een moderne jasje. Ja. De, wat, wat jij doet is eigenlijk de oude versie. Ja. Maar, maar dit in een nieuw jasje zou, zou, zou ook passen bij je? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dit is wel iets waar ik... Uh, Vrolijk van word. Nou, dus, ja. je komt <laughs> er in ieder geval warm van. Ja, ik, ik hoop voor je man ook. <laughs> Jawel. Ja. <laughs> twijfelachtig, twijfelachtig. Nee, nee, nee. nee. Dat een nee anders moet mooi dadelijk lopen naar huis. <laughs> oh ja. Dat is ook al waar. Dat is ook ja. <laughs> ja, ja. Hey. Uh, ja, de muziekwereld, uh, het komt nu op je af. Hè. Uh, je hebt nog meer uh, planningen staan, neem ik aan. Ja, het zijn uh, vooralsnog uh, telefonische interviews die ik uh, gepland heb. Ja. En uh, dat vind ik ook heel leuk. Ik had er vanochtend ook een. En uh, ja, dat is tot nu toe bevalt dat erg goed. En. Uh, ja, misschien binnenkort wel weer een studio bezoekje ergens in het land. Wie zal het zeggen? Ja, eh, Groningen zelf. Ben je daar wel eh, door benaderd? Of, eh? Nog niet. Nog niet? Nee. Schandalig. Ja. <laughs> nee, ja. Nou, ik kan er niets aan doen. Ja. <laughs> nou, maar dat komt vast. Wie weet. Ja, als iemand zit te luisteren, gewoon even pushen. Ja, nee? ja toch? ik zal eens kijken of ik wat uh, contacten kan uh, aansporen. Ja, wie <laughs> dat weet. Kon, dat, kon, Martin, uh, die... die, die, die Mooi je gewoon even inlichten. Het komt helemaal goed. We gaan er nog eentje draaien. Cry to me. Ook een, een hele bekende. Salomon Burke. When your baby leaves you all alone. And nobody. Cause you're on the phone Or Don't you feel like I'm crying Don't you feel like I'm crying For here I am a hundred There's nothing but the smell of peppermint. don't you feel like a cry? Don't you walk with me, oh, oh yeah, when you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one, don't you feel like I'm crying? Ja, dat was hij dan, Selman Work en Cry To Me. Ja, toen uh, het noodlottige geval hier uh, op Schiphol natuurlijk, uh, waar hij uh, ja, hier in, uh, in, in Haarlem zou optreden. Maar ja, helaas ging dat niet hoor. Maar Alwin hebben we wel aan de telefoon. En zijn trein die gaat naar het geluk. Hallo, goeie avond. Hoi, hoor. Hoi, goeie avond Alwin. Die gaat inderdaad, dat gelukt. Je op geluk ja. volop aan het, aan het rijden, hoor, de trein. Ja, dat, uh, hoop ik. <laughs> dat was dat idee hebben we Ja, uh, <laughs> ik bedoel, uh, helaas, ik moest weer terug naar huis, dus uh, ja, de vakantie was voorbij. Ja, nu zoek ik nog wel een conducteur voor die trein, dus misschien dat dat wel een zou kunnen <laughs> Ah ja, ik zal, ik zal het in mijn achteraf houden. Is goed. Is goed. Hé, maar uh, jouw nieuwe single, uh, ja, hij loopt goed, zie ik. Ja, ja, we zijn er echt heel trots op. Hij kwam uit en nou ja, wat natuurlijk altijd heel spannend is als je natuurlijk een nieuw liedje hebt van uh, Gaat het uh, doen? Vinden de mensen het leuk? Ja. En uh, zeker in dit geval, omdat we natuurlijk al jarenlang bij uh, Emel Hartkamp en Doris Paddy daar zaten op onze liedjes. Ja. En dit was eigenlijk een, een eigen productie, dus met een aantal vrienden hebben we dat uh, uh, gemaakt. Ja, dat was natuurlijk dat echt heel spannend van goh, vinden de mensen het sound wel leuk, uh, de opzet van het liedje. En ja, dat is echt, uh, echt top. Ja, we zijn er heel heel trots op. Ja, want uh, Emu, uh, zit er nog wel bij of uh, helemaal niet meer? Nee. Nee, oké. Okay. Nee, het, dus het waren eigenlijk uh, ja, melodielijnen en teksten die ik, uh, die ik zelf in mijn gedachten had... en uh, die hebben we in basis gewoon thuis uh, opgenomen. En volgens, het was die coronatijd, hè, want we had ja, ja, ja, ja. hadden eigenlijk, eigenlijk alle tijd van de wereld om, om de kast een keer op te ruimen zitten. Ja. Nou, dus met, met andere woorden hè, heeft het ook uh, positieve resultaten opgeleverd. Ja, ja, we hebben echt die, die tijd kunnen gebruiken, die, die anderhalf jaar om, om liedjes te kunnen maken normaal ook deze, is, altijd op het allerlaatste moment een liedje klaar was. Die videoclip erbij en dan uh, vervolgens uitbrengen. Maar ja. we hebben nu bijvoorbeeld de volgende single ligt eigenlijk ook alweer klaar. Omdat we daar gewoon uh, ja, lekker de tijd voor konden pakken. Ja, een tipje van de sluier? Nou, wat wel bijzonder is, het is een single met een dubbele A-kant. Vroeger had je echt een single had je altijd een A- en een B-kant. Ja. En uh, in dit geval een dubbele A-kant, omdat er ook een kerstversie van gaat komen. Ja, ja oké. Okay. Dat, uh... Dus dan wordt, het, dan wordt het een kerstliedje, hè? Ja, uh, mooi. Dat, dat, uh, dat zit er alweer aan te komen over, nou ja, no, no, nog niet eens drie maanden meer, hè? Gewoon, nee. nee, ja, precies. Ja, ik, dus, uh... van, ik zeg, mannen, we gaan een kerstliedje maken. Die mannen is echt in zei, ik niet, ik zal de laf. En zei, ben je niet, iets aan de vroege kant. Ik zeg, nou ja, tel maar <laughs> nah. hoor. Het is nu september. Het is zo, uh, dat gaat hard, hè? Ja, ik wou net zeggen, want uh, ja, ik, ik ben daar eigenlijk ook een beetje, een beetje mee bezig. Dus uh, ja, nee, ja, vroeg, vroeg. Wat is vroeg? Ja, ja, ja, kijk, ja, ja, ik, ik bedoel, vroeg is, zoals, zoals nu, de pepernoot in de, in de zomer in de, in de winkel leggen. Dus uh, ja, dat is vroeg. Dat is vroeg, ja. ja. Maar goed, we gaan binnenkort uh, de kersttuin uh, maar eens uit de kast uh, pakken en de kerstmuts. En dan gaan we eens, uh, voor de studio weer om het liedje te maken. Ja, nou ja, ik zou zeggen, kom naar de studio en uh, ga voor de camera's dan met de kerstmuts, toch? Oh ja, dat kan. <laughs> nou, Je bent altijd welkom om in ieder geval de koffie te bruin. Dus. Uh, we gaan we een keer afspreken. Blijkbaar leuk. En jullie hebben hey. altijd uitzendingen op, op zaterdag dan? Of? Uh, ja, ik dan, hè? Ja, we, we hebben natuurlijk okay. meerdere uitzendingen. uitzendingen maar uh, ja, voor de Nederlandstalige artiesten uh, ja, is het op de zaterdag tussen vijf en zeven. Nou, dan kunnen we wel een keertje afspreken. Dan moet je even via Dennis even contacten. en dan komt dat uh, vast en zeker goed. Ja, nee, dat gaan we doen. Ja, leuk. Hey, um, Ja. Hoe is het eigenlijk tot stand gekomen? Want je bent er voor jezelf uh, gegaan? Nou, ik had, ik had wat melodielijnen, die had ik, had ik staan. En ineens had ik het idee van, goh, dan ga je denken over teksten, dan moet het over gaan? En ik vond het eigenlijk ook wel leuk, als je dan toch zelf liedjes gaat maken, om het ja. ook wel ergens over te laten gaan met een bepaalde diepgang. Ja. En, en ik weet niet of jij dat ook wel herkent, hè? maar soms heb je in je leven dat je dan mensen tegenkomt, of dat er op je werk iets gebeurt, dat je denkt, goh, als we dat nou niet was overkomen, of als die niet was tegenkomen. Dan had me dat niet gebeurd. Ja. En dan bedoel ik een positieve zin. En dat heb je wel eens. Dat je zegt: ja. ik kom bijvoorbeeld een oude schoolvriend tegen van jaren geleden. Nou ja, dat is toevallig waar ik dan net in de supermarkt liep. Of, of dat je bijvoorbeeld op je werk ineens, dat je baas naar je toe komt. Zo: Joh, ik heb goedies uh, voor je. Ik krijg bijvoorbeeld een promotie. Dus dan gaat het ook ineens de goede kant om. Ja. Nou ja, ja ik, ik, ik, ik ken dat uh, inderdaad heel erg goed. Ja. Ja, nee, ja we hebben het ook best wel mogen meemaken. Met onder met de muziek wel een aantal positieve dingen. Ja, en ook, ik heb een andere job wat heel, heel positief in één keer liep, zeg maar. Ja. En toen dus zat ik ineens te denken, god, dat is eigenlijk gewoon een soort trein naar het geluk. Een, een trein die je dan brengt naar een stationnetje van geluk. En zo, zo ontstond dat. Ik had hem ineens te pakken. De trein naar het geluk. En zo is de titel dus ontstaan. Geboren eigenlijk. Zo is het, zo is het geboren, ja. ja. En dat, uh, dat en, uh, geldt ook uh, voor die dubbele B-kant? Of voor A-kant bedoel ik? Dubbele B-kant. Ja, ook, ook bij dat liedje ook, ja. ja, dat, nou ja toevalligerwijs, ik, ik had net een andere interview en, en uh, daar was ik in de studio en heb ik ja. het ook laten horen. Ja, wat er soms gebeurt, ja goed, het is allemaal verhaaltjes, Het zijn allemaal best wel een beetje autobiografische dingen die ik, die ik gemaakt ja. heb. Het is dan vaak dat je bijvoorbeeld aan de keukentafel zit en dat je dan bijvoorbeeld uh, je vrouw of je vriendin aankijkt kijkt, en dat je denkt, ja, met jou worden gewoon autogrijs. We hebben zoveel leuke dingen meegemaakt en we beleven zoveel leuke dingen. Uh, oftewel, eigenlijk wil ik het geen nacht meer geen nacht zonder sterren. Ja. Nou ja, ik bedoel, ja, maar. auto, maar jij ze, moet dat. Nou ja, ja daar heb je een potje voor, dus we doen wel een kleurspoel. Ik. Ja, een ja, kleurspoel, ik kleurspoel ik <laughs> okay. maar, maar zo ontstaan dingen vaak, uit ja. de gedachte. Ja, het is gewoon inderdaad dat je soms op kamer 100 zit en dat je dan denkt, verrekt. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan ik ook gebruiken, of... Ja, precies. Ja. En zo ontstaan. Want er zijn vaak dingen die uit het leven gegrepen zijn. Ja, ja, ja. Is het gewoon heel leuk om daarover te schrijven? En, en ook heel mooi. Want dan zie je ook vaak, als je dan mag optreden, dat je dan, dat dan je liedjes die je brengt ook gewoon veel dieper zijn. Omdat je dan ja. elke keer toch weer de herinnering hebt aan degene waar je het voor gemaakt hebt. Of, of het gevoel. En. Ja goed, inmiddels, wij wonen dan zelf in Zeeland, dus ik heb in Vlaanderen best wel wat mogen optreden de laatste ja. weken, zeker maanden. En dan merk je van die mensen, als je bijvoorbeeld deze trein het geluk doet, of, of de, de andere B-kant die dan binnenkort uitkomt, dat ja. mensen echt wel voelen dat het echt, echt een oprecht is. Hè? Ja. Nou ja, dat is ook belangrijk natuurlijk. Ik bedoel, dan, dan krijg je ook het gevoel dat je het niet voor niks doet. Ja, precies. En, nou ja, je hebt soms wel eens dat je dan liedjes uh, zingt of en die gaan altijd over van, goh, ik, ik hou van jou en het blijf vertrouwen maar het moet wel een bepaalde diepere boodschap soms af te zitten, of, of ja. Voor jezelf dat je denkt, ja, het is, het is een boodschap van jezelf, zeg maar. Ja, ja, ja dat moet je aangrijpen. grijpen. Ja, ja, klopt. Ja en wat ook wel leuk is op een gegeven, omdat de coronatijd was en we de liedjes alvast kunnen maken. We ja. hebben het met een aantal jongens gedaan. Ik heb dat dan uh, samen met Joris en Michel uh, gedaan van Sonic Solution. Ja. En we hebben dan ook bewust ervoor gekozen om heel veel live muzikanten te gebruiken. Dus uh, live trompe, trompetten erop, live accordeon, live gitaar. En dat kon ook, want ja, heel veel van die jongens die uh, sessiemuzikanten zijn, die spelen ook in allerlei bands. Ja. En die jongens die hebben bijvoorbeeld op de, de, de, de trein van Geluk meespeelden, die, die spelen bijvoorbeeld in de band van uh, Frans Bauer. Ja, die uh -huh. zitten natuurlijk al maandenlang thuis, dus die, ja, die kunnen gewoon niet optreden. Maar die waren wel heel blij dat ze toch, uh, toch sessies hadden en ja, daar was gewoon natuurlijk top. Nou ja, in ieder geval, uh, gelukkig uh, he, komt het weer een beetje langzaam los. Ja. En, ja we hey, we kunnen we zo rond, uh, wat is het, 750 man geloof ik in de zaal? Ja, klopt. Ja. Ja, ja, je dan wel dus het, het is wel in ieder geval, uh, een begin is het. laten we het zo zeggen. Het beginnetje is er, ja. ja alleen ja, de grote evenementen blijven natuurlijk lastig. Ja, ja. Nou ja, we moeten het even afwachten. Uh, eh, kijken wat, uh, wat ze in Den Haag gaan uh, vertellen. Ja. ja, dat weten we na 20 september. Hè? Ja, dus... Uh, ja. Hé, hey, ik, uh, ik zou zeggen, uh, ja, uh, waar kunnen mensen jou volgen? Ja, ze dus kunnen best even kijken op de website, op www.alwin.nu. Daar staan eigenlijk alle, alle nieuws op en alle linkjes naar Facebook en Spotify en Instagram. Ze uh, dus kunnen ook rechtstreeks kijken op Facebook, dan is het Alwin Rennen. En daar staat eigenlijk alle uh, informatie op en daar post ik heel veel dingetjes op wat ik meemaak, wat ik beleef. Maar het mooiste is gewoon op alwin.nu. Oké, okay. hey, dan uh, ga ik jou bedanken voor jouw tijd. En hey, dankjewel uh, voor de aandacht. Ja, graag gedaan. En ik zou zeggen, hé, kondig hem lekker aan. We gaan hem draaien. Ja, nou, hey, ik ben er meer uh, trots op, maar we hadden het net over jullie zijn dan de conducteur van de trein, dus dat gaat helemaal uh, de goede kant op. Ja. Maar voor de, voor de luisteraars heb ik nog een aantal stoelen gereserveerd. Dus de luisteraars die kunnen gewoon mee in de trein naar het geluk. Doen we. Hé, dankjewel. Hé, dankjewel. Goed weekend, hè. Oké, okay, Telde, joh. Bye-bye. Ze steeds weer voor mij, je maakte me altijd zo blij. Maak me niet uit wat je doet, bij jou voelt alles zo goed. Af en toe wat tegen. Ja, volg Enkel door jou Degene waar ik zo van Alwin en de trein naar het geluk. Dat is totaal wat anders, uh, Patricia. Ja, maar ik vind het uh, erg leuk. Ik hou hier wel van. Op een feestje. Onder andere. Ja. Onder andere, <laughs> maar ook gewoon wel als het uh, thuis voorbij komt. Oh, dan zet ik hem ook graag wel een stukje harder. Ik vind ja. het erg leuk. Ja. Ja. Hé, hey, uh, we hadden het er net even over uh, de muziek. Waar kunnen mensen jou volgen eigenlijk? Ik heb, uh, sinds kort heb ik uh, een, een, een Facebookpagina. Een muziekpagina. Het is gewoon heel simpel. Patricia Frikke. Muziekpagina. Frikke. En uh, daar kunnen ze mij uh, volgen. Er staat nu nog niet heel veel op. Maar wel, al wat, wel wat berichtjes en wat linkies. Maar uh, dat hoop ik dat dat in de, de komende periode veel meer zal zijn. Oké. Okay, want, uh, want als je de naam googelt. Uh, tenminste zoekt bij Facebook dan zie ik hem niet verschijnen. Zit er nog geen foto bij? Of? Ja, zeker zit er no. wel een foto bij, ja. Hmm. Ik, ik ben aan het spitten geweest, maar oh, <laughs> ik kwam er niet. Kijk ik even of ik je een linkje kan sturen. Ah, okay. ja. hey, um, jij was ook bezig met een kerstsingel, Dat ligt wel, uh, wel in, in de, de planning. planning. Ja, dat is wel iets wat ik, uh, wat ik graag wat zou willen. Wat je wil gaan doen, doen. Ja, ja. zo ja. moet ik het zeggen. Want uh, er was nog niet... Uh, compleet een, een idee van nog welk niet. nummer dat het zou gaan worden. Ik heb al wat ideetjes, maar dat moet allemaal nog uh, tot uitvoering worden gebracht. Ja, oké. Okay, uh, en dat doe je samen met Martin? Ja, en met, uh, met Jan de Vriezen. Die uh, zal er hoogstwaarschijnlijk ook weer bij zijn de okay. komende keer. Ja, dat ja, zijn in ieder geval de uh, vaste rotsen in de branding. Absoluut. Om zo te zeggen. Ja. Hey, en... Um, Ga je nog een site aanmaken? Uh, dat is een, wel iets Een soort wat, uh, van discografie, biografie... Ja, en, uh, maar daar moet ik echt nog wat meer materiaal vergaren... om dat echt tot een compleet mooi plaatje te maken. Ja, nou ja. Kijk, ik zeg altijd... Uh, er is in principe dan genoeg... als je al een tijdje zingt. Dan kun je altijd wel een beetje... hier en daar wat frummelen, een agendaatje en dat soort dingen. Ja. En uh, ja, ik, ik weet uit ervaring... Up to date is, is een andere... Ander aspect. Ja. <laughs> soms, soms loopt het er wel eens eventjes achter. Maar uh, jij wil van de muziek gaan leven. Dat is wel een droom, absoluut. Ja. En voor, je, voor je hobby, uh, ja, eigenlijk je werk maken. Ja. En uh, heb je kinderen? Um, ik heb drie stiefdochters. Hele mooie meiden. Toen maar. Ja. Dus druk zat thuis. Uh, nee, ze zijn al jaren aan het huishouden. We hebben ook drie prachtige kleinkinderen. Ah, okay. dus, uh, nou, ja. dat is leuk. Hey, en uh, ja, daarnaast uh, werk je natuurlijk ook nog. Ook nog uh, weer eens, uh, ja. ja. Ja, in ieder geval. Hè, de muziek uh, combineren met uh, het werk wat je daarnaast doet. Uh, ja, ja het, het blijft toch een dingetje voor velen. Het is nog uh, heel goed te doen. En uh, ja, hoe dat verder in de toekomst... Uh, ja, ik laat het nog eventjes uh, zoals, zoals het nu is. En dan... Uh, ga ik het wel zien, want het is uh, op het werk uh, nog steeds uh, erg leuk wat ik doe. doe het met heel veel plezier, al 25 jaar. Ja, dus, uh, uh, dat is een tijd, ja. Ja, dat is dan uh, een behoorlijke Dus, dus je hebt uh, pas een jubileum gehad? Ja, of die uh, 14, je nog? 14 juli. Oké. Okay. Ja, ik ben al flink in het zonnetje gezet. <laughs> nou ja, hè, dat mag ook wel eens een keer toch, ja, na 25 dat. jaar. Ik bedoel, dat uh, ja. is niet niks. We gaan uh, nog eentje draaien van uh, Mick Hucknall. Je kent het vast wel van oh, Simply Red. Absoluut dat ik die ken. Ja. Ja. En, uh, <laughs> een van mijn favoriete zangers. Ja, hij nou, heeft ja. in ieder geval uh, destijds een album uitgebracht. American Soul. Mm -hmm. ja, die zou je vast wel in de verzameling hebben. En uh, ja, ik heb er eentje uitgekozen. And that's How Strong My Love Is. Heel goed. Whenever you cry, I'll be the breeze after the storm is gone to so dry your eyes. And My love is it's so deep, it's so wide. I love, love, love, love, love, love, I wanna make you cry now. That's love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, in het hoofd, in het hart. En zo is dat op die 116.9... 104.5 op de kamer van DHB Plus 6a. En natuurlijk uh, ja, via de site kan je meekijken in de studio. En uh, daar kan je voor de, naar de http en dan zfm-live.nl. En je kan natuurlijk ook naar zfmartiesten.nl. En daar kan je ook gewoon uh, op het linkje klikken. En dan kom je er vanzelf. zelf. En ja, zijn we weer even. We hadden het er net even over, uh, Mick Heekno. ja. En dat hij getroffen is door, door het virus, helaas. En dat hij daar toch wel uh, behoorlijk veel uh, last van heeft. Ja. Dat is, uh, ja. En, en, en eigenlijk het voortbestaan van, uh, van uh, Simply Red, ik denk dat het toch wel uh, een dingetje is. Ja, hoe dat gaat nu, nu hun, nou ja, hun gitarist, meende ik. Ik weet even niet meer hoe de beste man heet, ja, nu, nu die overleden is... ja ben ik heel benieuwd hoe ze dit uh, verder gaan doen, ja. Ja, ja uh, Toch to, to, moeten we een hoop artiesten al uh, missen in de afgelopen paar jaar eigenlijk. Helaas wel. Ja, en uh, uh, ja, goede artiesten, helaas. Ja. Maar goed, uh, ja. Zoals uh, er een begin is, is er ook altijd weer een einde, natuurlijk. Eén ding is zeker in het leven dan, hè? Ja, dat is, uh, dat is inderdaad uh, voor niemand uitgesloten. <gacht> dat is nee. sowieso. Nee, nee. <gacht> Hé, hey, ik heb een... Uh, even kijken, ja, we kunnen nog eentje doen. Uh, uh, ook een lekkere gouden oude. Sam Koek. Altijd goed. Ja. En uh, een change has come. Top. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come. Keep telling me no Be pleased. But he wants. Ja. Hè. Lekker nummer van uh, Sam Cooke Ook uit die uh, tijd. Uh, ook uh, uh, gebruikt bij uh, Martin Luther King. Ja. ja. Zijn, uh, bij zijn toespraak ja, destijds. Ja. Dat klopt, ja. ja. ja. Dat, uh, een beetje geschiedenis eigenlijk. Ja. Wat, wat er achter zit. En ik vind altijd... Uh, uh, ja, dit nummer, het begin, vind ik geweldig. Die, die, die, die, die inkom. Dat, dat strijk, ja, uh, ja. orkest ja. ja. Geweldig. Kippenvel. Ja. He, we gaan alweer langzaam naar het einde. Ja, jammer eigenlijk, want ja. ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja, ja, ja ik ook wel. Maar ja, helaas, ook aan het programma komt ook een eind in de Ja, dat is waar. Uh, ik, uh, en ik, we moeten nog naar huis ook. Ja, nou ja, ik moet nog niet naar huis. Ik moet nog even uh, eventjes, uh, de andere kant op. Ik moet ook nog even een stukje rijden. Uh, ik moet nog even op visite, laat ik het zo zeggen. Oké, okay. ja, dat moet ook <laughs> gebeuren af en toe, hè? Ja, dus. Uh, Nee, ik, ik ben nog niet thuis. Dat uh, wordt uh, denk ik uh, rond de uur of twaalf was. Oké, okay, ja. Hey, um, had je zelf nog eigenlijk een, een, een nummer dat je zegt van... Uh, ja, misschien heb ik die in de database staan. En dat je zegt van, ja, dat vind ik een geweldig nummer. Um, dat is wel een hele goede vraag. Ik, ik weet zoveel nummers die ik fantastisch vind. Als er nu een nummer in mij opkomt waar ik zeg van... nou, als je die hebt dan je kunt draaien. Um, nou zit ik te denken aan... Um. We, gaan er, we gaan er eerst eentje draaien. Dan kunnen we nog, nog net uh, even naar het laatste. We gaan eventjes Helemaal naar uh, Chris Norman. En uh, Baby, I Miss You. We natuurlijk uit, uh, uit de jaren zeventig. Uh, in was een, uh, een bekend nummer met uh, Suzy Quattro inderdaad. En, ja, hè, dit is ook een heerlijk nummer. Baby, I Miss You van Chris Norman. En, uh, ja, in Zerpje natuurlijk. Ja. ja uh, zonder Smokey en zonder uh, Suzy Quattro. Zonder Suzy. Ja. Uh. <laughs> Hey, uh, ja, we, we gaan naar, uh, naar het nieuws van 7 uur. Uh, bij deze wil ik uh, jullie bedanken natuurlijk voor de komst naar de, naar de studio. En uh, ja, ik hoop jullie gewoon de volgende keer weer te zien. Nou, ik een, vind het hartstikke leuk met, met, met, met dat we welkom zijn geweest. Ja, Wie weet, <laughs> ja, dan uh, sta ik vanzelf weer op de stoep. Ja, en uh, ja, heel veel succes natuurlijk gewenst. Hartstikke bedankt. En, uh, ja, zeker hopen we in ieder geval uh, uh, nog heel veel van je te horen. Dankjewel, dat hoop ik ook. Dat ik veel mag laten horen. Ja, dat sowieso. Ja. Hey, uh, ja, nou, bij deze nogmaals bedankt en een goede terugreis. Hartstikke bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Dit was uh, Patricia Frequen. En als jij interesse hebt, kijk eventjes op YouTube. At Last is de titel van het nummer. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende week. En dan hebben we natuurlijk ook een beetje in het memorium van André Hazers. Die donderdag dus 17 jaar geleden is overleden. Graag tot volgende week. Bye bye, zwaai zwaai. Goed weekend.